Reputatiecoaching-podcast nummer 50. Hallo, leuk dat je erbij bent om te luisteren... naar deze 50ste aflevering van de Reputatiecoaching-podcast. Vandaag is het 11 november, de 315 e dag van 2013. We hebben na vandaag nog 50 dagen te gaan en dan is het alweer 2014. Vandaag is het Sint Maarten, vernoemd naar Martinus van Toer. Ook is het een feestdag op het eiland Sint Maarten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 Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen... ...waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag om bijvoorbeeld je online reputatie... ...als elektronicus, leerlingbegeleider, ongediertebestrijder, te bestrijden, prinscarnaval of wat dan ook te verbeteren. Frank Grootaarts van Grootaarts Euronix in Nijmegen... ...heeft een leuk bericht op onze Facebookpagina achtergelaten met een vraag over reviews. Die komt zoals eerst aan bod, gevolgd door de vraag van Bart de Boer... ...een vertrouwde Google-fotograaf uit Eerbeek die meer wil weten over het claimen van zijn vanity URL op Google+. En moet je de Google-plus geboden vanity URL accepteren? Ik geef je vijf mogelijke redenen waarom je de Google-geboden vanity URL niet zou willen of moeten accepteren. Oh, het RSS-probleem met iTunes is nog niet opgelost. Het is nog niet duidelijk waar de oorzaak nu ligt. Ik ben er nog mee aan het werk. Mocht je overigens nog op Hives actief zijn, dan heb ik slecht nieuws voor je. Hives wordt een gamesnetwerk. Afgelopen week bleek ook dat de YouTube en Google Plus reacties nu zijn samengevoegd en hebben zowel Facebook als Google Plus hun buttons vernieuwd. Ten slotte heb ik wederom twee educatieve video's van Madcuts. De ene video gaat over het gebruik van schema.org voor video's en de andere gaat over eventuele nadelen van responsive design versus een aparte mobiele site. Frank Grothaats is eigenaar van Grothaats Euronics, een elektronica winkel in Nijmegen. Dat is tenminste de informatie die ik over zijn bedrijf op zijn zakelijke Google Plus pagina zie. En gelukkig klopt dat met wat ik ook op zijn website www.grootaarts-nijmegen.nl aan content aantref. Frank is de trouwe luisteraar van de podcast en hij stelde in podcast 37 de vraag hoe hij zijn bedrijf op Apple Maps vermeld kon krijgen. Toen heb ik Frank verteld dat je je bedrijf in elk geval zowel moet aanmelden op Yelp als op TomTom Places om zo snel mogelijk op Apple Kaarten te komen. Inmiddels heb ik geleerd dat er ook nog andere manieren zijn, maar daar wil ik je nu even verder niet mee vermoeien. Het bericht van Frank Grootaarts uit Nijmegen op onze Facebookpagina was als volgt. Dag Eduard, ik heb na het lezen van diverse van je blogberichten het een en ander gedaan om mijn lokale reputatie te verhogen. Mijn website www.grootaarts-nijmegen.nl aangemeld op diverse websites zoals Yelp, Alle Bedrijven In, Google Plus pagina aangemaakt, etc. Etcetera, etcetera. Ook ben ik klanten gaan vragen of zij reviews willen schrijven over ons als hun leverancier. En in twee weken tijd heb ik drie reviews op Yelp en vijf op Google gekregen. Nu is het leuker dat ik sinds vandaag de mooie oranje ster ook bij de resultaten van Google zie staan. Top! Alleen begrijp ik de rating niet helemaal hoe Google aan 4,6 komt. Waarschijnlijk had Google ook nog ergens resultaten vandaan die daarin meelopen waarvan ik mij niet bewust ben. Tevens heb ik een vraagje. De sterren staan alleen op de hoofdpagina, maar niet op zoekresultaten van subpagina's. Klopt dat? Of is er ook nog iets aan te doen? Geweldige info die u telkens met ons deelt. Zeer gewaardeerd. Mijn antwoord aan Frank op Facebook luidde als volgt. Beste Frank, bedankt voor je positieve feedback en ontzettend leuk om te lezen dat alles begint te lopen. Ik zag dat je ook al een recensie hebt op allebedrijvenin.nl. Je bent goed bezig. Het is heel verstandig om de reviews te spreiden, om zodoende niet op één paard te werden voor het opbouwen van je reputatie. Blijf dat vooral zo doen, ondanks dat het wellicht op korte termijn meer opportun lijkt om nog meer recensies op Google Plus en Yelp te verzamelen. Mijn advies is, blijf ze spreiden. De overige vragen behandel ik in de komende podcast nummer 50. Die kun je vanaf maandag 11 november om half negen vinden op www.reputatiecoaching.nl In die podcast heb ik ook nog een paar extra bonus tips voor je waar je voordeel mee kunt doen. Samenvattend ga ze door. Groet Eduard. Frank, leuk dat je nu ook daadwerkelijk resultaat ziet. Ik heb eens een en ander nagekeken en naar aanleiding daarvan heb ik ook nog enkele tips voor je. En inderdaad, je moet vijf recensies hebben op Google+, Plus voordat de sterretjes worden vertoond in de lokale zoekresultaten. Hoe je sterretjes in de gewone zoekresultaten krijgt, is iets waar ik binnenkort een apart artikel over zal schrijven... want dat is iets te complex om dat in deze podcast uit te leggen. Helaas heb ik, voor jij begon, geen research gedaan om te zien hoe jouw zaak scoorde in de lokale zoekresultaten... op bijvoorbeeld Elektronica Nijmegen... Heb jij dit toevallig in het verleden bekeken? Toen ik dat eerder deze week intypte, zag ik meteen jouw bedrijf eruit springen met de oranje sterretjes en de score van 4,6 op de B-positie, oftewel de tweede plaats. Hartstikke goed! Nog even doorgaan en voordat je het weet, zit je op de eerste plaats. Ik ben benieuwd of je inmiddels ook al wat meer verkeer op je website ziet. In de show notes heb ik voor de andere luisteraars een screenshot opgenomen. Eerst het antwoord op je vraag, hoe Google aan de 4,6 komt. Op je Google Plus zakelijke pagina zie ik dat je drie beoordelingen van 5 sterren hebt ontvangen en twee van 4 sterren. Dat is bij elkaar 23. En als je dan het gemiddelde bepaalt, 23 gedeeld door 5, levert dat 4,6. Dat is ontzettend goed. Kijk, het is logisch dat je niet aan de onderkant wilt zitten met allemaal belabberde recensies en lage beoordelingen. Maar 4,6 is ontzettend goed. En het mooie is dat al je concurrenten in Nijmegen liggen te snurken. Jij bent nu goed bezig met een voorsprong opbouwen... wat betreft het verstevigen van je lokale online reputatie... en het werven van recensies. Ik kan je op een briefje geven. Als jij in dit tempo doorgaat... kunnen zij jou straks amper meer inhalen. Want het aantal beoordelingen... dat jij in twee weken hebt weten te realiseren... kunnen velen slechts van dromen... en als ze geluk hebben... soms pas in een aantal maanden verwerven. Frank, ik hoop niet dat je het erg vindt. Ik heb je vermeldingen links en rechts eens bekeken... en heb naar aanleiding daarvan een aantal tips voor je. Eerst eentje die er vooral voor is om je voor problemen te boeden. Ga zelf geen recensies voor je eigen pagina's posten. Dat kan als een boemerang tegen je werken. Ook is het niet geloofwaardig om onder het motto wij van wc Eend adviseren wc Eend jezelf recensies te geven. Laat ik beginnen met je complimenten geven. Je bedrijfsinformatie is vrijwel overal keurig consistent. Nu is het de kunst om dat zo te houden. Het enige waar ik zo snel wat inconsistentie tegenkwam is op Apple kaarten, de telefoongids en op jalwa.nl. Toen ik in de kaarten-app op Mac OS X zocht... ...zag ik dat je bedrijf vermeld staat als Grootaarts VOF... ...met weer een andere website dan die ik elders heb gezien. Ik zou echter even wachten met het ondernemen van actie daarop. De reden daarvoor is dat je, je bedrijf nu eenmaal hebt aangemeld op Yelp en TomTom Places. Ik zou zeker zo'n twee maanden wachten en het dan nog eens controleren... ...want ik achterkans groot dat je gegevens op Apple kaarten zullen wijzigen... ...door je aanmeldingen op Jelp en TomTom Places. De telefoongidsvermelding is weer anders... Daar sta je vermeld met de bedrijfsnaam Grootarts Audio Video Huishoudelijke Apparaten onder de rubriek Wasmachine en Wasdroger. Volgens mij moet dat beter kunnen. Het probleem op Jalwa is dat er twee bedrijfsvermeldingen voor hetzelfde bedrijf staan. Op hetzelfde adres te weten Grootarts Euronix en Grootarts Audio Video Huishoudelijke App. Nou, Die tweede ziet er niet uit en die heeft bovendien minder sterren. Ik zou die laten verwijderen en de eerste claimen en netjes aanpassen. Verder heb ik niet gekeken op andere sites, waar je citations of bedrijfsvermeldingen zou kunnen achterlaten. Als je wilt, kan ik wel eens vrijblijvend een overzicht maken waar je collega's, die je op Google dus op A en C tot en met G worden vertoond, zoals staan vermeld. Het geheim van scoren in de lokale zoekresultaten is namelijk geen geheim. Je moet voornamelijk op dezelfde en liefst meer sites staan met je bedrijfsvermelding. En er hoeft niet eens een link naar je website bij te staan en recensies verzamelen. Wel nu, dat laatste doe je heel goed en moet je vooral mee blijven doorgaan. Maar als je wat hulp nodig hebt bij dat eerste, stuur me dan een berichtje of spreek een boodschap in op de reputatiecoaching Hotline. Dat geldt natuurlijk ook voor andere luisteraars. Als je een vraag hebt, kun je een bericht inspreken via de tab aan de rechterkant van elke pagina of op de reputatiecoaching Hotline op nummer 084-883-1556. Dan heb ik nog een paar praktische tips waar je verder je voordeel mee kunt doen, Frank. Als eerste, claim je Google Plus Vanity URL zo snel mogelijk. Als je snel bent, kun je nog... Plus Grootaarts claimen, omdat je website grootaarts.com bij je zakelijke Google Plus pagina hebt vermeld. Als je de .nl domeinnaam zou hebben gebruikt, zou ze ongeveer de enig mogelijke vanity URL zijn, Plus Grootaarts Joronics NL. Dat is niet wijs gemakkelijk te communiceren, dus volgens mij is Plus Grootaarts het beste. Hoe je dit moet doen, kun je in het artikel Google Plus Vanity URL claimen op de Reputatie website vinden. In de show notes heb ik er een link naartoe opgenomen. Ook in de vorige podcast heb ik er nog iets meer over verteld. Als tweede, gebruik één company URL. Ik zie dat je tenminste twee URL's in de markt zet. Zowel grootaarts.com als grootaarts-nijmegen.nl Voor het beste resultaat adviseer ik je te kiezen voor eentje. Ik zou gaan voor grootaarts.com. Dat levert je namelijk op Google Plus de mooiste en tevens korte Vanity URL op. Als derde, foto's, foto's en meer foto's. Leuk je verschillende profielen en vermeldingen overal op met foto's en waar mogelijk met het logo van je bedrijf. Dat doet het goed voor wat betreft het doorklikken naar jouw content. Als vierde, laat een Google bedrijfspanorama maken. Niet omdat ik toevallig een vertrouwde Google bedrijfsfotograaf ben, nou ja, eh, wel een beetje, maar je concurrent Technica heeft al een bedrijfspanorama op Google Maps en op zijn zakelijke Google Plus pagina staan. Bij hen zie je dus in de lokale zoekresultaten al de tekst binnenkijken staan. De overige concurrenten in de lijst van C tot en met G hebben nog geen bedrijfspanorama. Neem even contact met me op als je daarin geïnteresseerd bent. Als vijfde, claim en verifieer je zakelijke Google Plus pagina. Als je dat doet, ontvang je van Google Plus een zescijferige pincode om je eigenaarschap te verifiëren. Wanneer je die pincode hebt ingetypt, verschijnt er een veetje of een vinkje naast je bedrijfsnaam op Google Plus. Als zesde, pimp je zakelijke Google Plus pagina. Als je een bedrijfspanorama laat maken, krijg je sowieso een aantal mooie foto's van je bedrijf die je zou kunnen gebruiken voor het pimpen van je Google Plus pagina. Ik zou zowel een mooie omslagfoto van bijvoorbeeld de voorgever van je winkel posten, als een foto van jouzelf als bedrijfseigenaar, die verschijnt dan links in het rondje. Tip 7. Vul ook je eigen Google Plus profiel. Want als ik nu op Google Plus zoek op Frank Grootaerts, zie ik er vier vermeld staan, alle vier zonder foto. Dat maakt de juiste selecteren wel erg lastig. Bovendien kun je Google Authorship instellen voor je website als je een foto bij je Google Plus profiel hebt staan. In het artikel klik Rate verhogen met goede foto's kun je nalezen wat het effect kan zijn voor goede foto's en in de instructievideo voor het instellen van Google Authorship is te zien hoe je Google Authorship instelt. Als laatste, tip 8. Ga video reviews of video instructies publiceren. Ik zou ook unboxing video's gaan maken van je producten, evenals video reviews en video beoordelingen in combinatie met video instructies. Ook zou je andersoortige video's kunnen maken. Dit kost je wat werk, maar als je het goed doet kun je je video's wellicht goed laten scoren in de zoekresultaten, om zo ook verkeer naar je site te trekken. Er is daar grappig genoeg nog amper video's online van producten uit jouw assortiment. Ik heb er snel even een paar gecontroleerd en ik denk echt dat daar kansen liggen. Als er vragen naar is over hoe je video's goed kunt laten renken in de zoekresultaten, wil ik daar wel eens een webinar over organiseren waarin ik dat uitleg. Ik kan je in elk geval vertellen dat het vaak relatief eenvoudig is om video's hoog te laten renken. Willen jullie weten hoe je je video's goed kunt laten scoren? Reageer dan onderaan de show notes van deze 50ste podcast die je kunt vinden op 50. Als tweede vraag die van Bart de Boer uit Eerbeek. Bart is, net als ik, een vertrouwde Google bedrijfsfotograaf. Zijn bedrijfsnaam is foto2b.nl Naar aanleiding van mijn artikel over het claimen van je Google Plus Vanity URL, meldde hij me dat hij alleen maar kon kiezen uit foto2b.nl of foto 2 b Eerbeek. Verder had hij geen keus, terwijl hij juist vanwege zijn Google bedrijfsfotografie activiteiten plus foto 2 b 360 als Vanity URL wilde. Ik heb hem verteld over de beperkingen die Google aan de Vanity URL's heeft gesteld. Alleen domeinnamen die eindigen op .com kunnen iets kiezen zonder com erachter. Alle landspecifieke domeinnamen krijgen geforceerd, bijvoorbeeld BE, DE of NL aan het einde van de Vanity URL. Dat was althans wat ik had begrepen. Maar het bleek dus dat Bart ook. Eerbeek erachter mocht kiezen. Ik denk dat dat komt doordat Eerbeek natuurlijk een unieke suffix is die verder niet voorkomt. Dat was dus ook het geluk wat ik had met allround fotografie, waar ik me op dat moment nog niet van bewust was. Ik mocht het koppelstreepje weglaten en omdat de domeinnaam eindigde op .com, kon ik gewoon plus allround fotografie als vanity URL kiezen. Het enige wat Bart zou kunnen doen, is de domeinnaam foto2b360.com registreren. Op het moment dat ik zijn vraag per mail beantwoordde, was die nog beschikbaar dan kan hij namelijk moeiteloos na een tijdje de bijbehorende Google Plus pagina met de gewenste Vanity URL claimen. De vraag is alleen eventjes of hij al veel op zijn Google Plus pagina heeft gedaan, of de pagina al veel in de markt heeft gecommuniceerd. Dat is natuurlijk geen optie. Het voorgaande brengt ons op de vraag of je de door Google Plus geboden Vanity URL of URLs moet accepteren. Nou, je moet het natuurlijk niet. Ik zou me kunnen voorstellen dat je de Vanity URL niet accepteert als... Ten eerste... De URL verwijst naar een plaats of locatie waarvan je weet dat je er daar mogelijk niet je hele leven je bedrijf blijft voeren. Als tweede, de URL gebaseerd is op een domeinnaam waarvan je weet dat je die niet langdurig zult blijven gebruiken. Als derde, de Google Plus pagina wordt gebruikt voor blackhead-trucs zoals bijvoorbeeld anonieme reviewsposten. Of als vierde, als je niet bereid bent om mogelijk in de toekomst Google ervoor te betalen. Of je de URL gewoon niet mooi vindt omdat je zo'n lang getal liever communiceert aan je markt. Dat laatste is natuurlijk een geintje, maar stel dat je de voorgestelde Vanity URL helemaal niet mooi vindt... dan kun je hem dus het beste negeren of een andere domein om registreren voor je Google Plus pagina... om zo de gewenste Vanity URL te krijgen. Als laatste over de Vanity URLs. Toen ik mijn persoonlijke Vanity URL plus Eduard de Boer claimde... vroeg ik me af hoe lang het zou duren voordat ze in de zoekresultaten zouden verschijnen. Ik kan je inmiddels melden dat mijn persoonlijke Vanity URL plus Eduard de Boer... al wel in de zoekresultaten wordt vertoond, maar plus reputatiecoaching.nl en plus allroundfotografie nog niet op dit moment. Dat zal binnenkort al wel komen. In de screenshot met mijn persoonlijke URL zie je overigens dat Google echt... google.com slash plus eduard de boer communiceert als officiële vanity URL. Dus ik raad je aan daar gebruik van te maken en geen andere voorvoegsels... zoals plus.google.com of google.nl te gebruiken. Dat zou in de toekomst wel eens in je nalo kunnen gaan werken. Net zoals met citations of bedrijfsvermeldingen, wees consistent in wat je communiceert... En nu heb je de kans om met iets nieuws te beginnen, dus doe dat dan vanaf het begin af aan goed. Hives. Hives is opgericht in september 2004. En pas toen Hives al een paar jaar operationeel was, heb ik me ooit ook aangemeld. Net zoals met een aantal andere sociale netwerken wilde ik het uitproberen... en heb een relatief korte tijd persoonlijke updates, etc. gepost. Maar daarna voor persoonlijke contacten al snel verlaten. Op dat moment was ik echter nog niet actief op Facebook, dat kwam pas later. Maar ik heb het wel lange tijd gebruikt voor allround fotografie. Zo bleef ik in contact met gefotografeerde bruidspaar en andere opdrachtgevers en postte ik foto's en flitsende dia-shows van fotoreportages. In de hoogtijdagen van Hives scoorde de content die je daar post ook heel goed in de zoekmachines. Maar sinds de populariteit van Facebook ook in Nederland serieuze vormen aannam, ging het snel bergafwaarts met Hives. Dat is dan ook de reden dat Hives het roer omgooit. Hives wordt een gamesnetwerk en stopt met het sociale netwerk. Je kunt al je content zoals foto's, krabbels, WWW's en blogs nog wel downloaden. Daarvoor moet je tussen 15 november en 29 november naar wwwhivenl slash bedankt surfen. Je ontvangt dan je download voor 31 december. Vanaf 2 december heb je geen toegang meer tot je hive profiel en netwerkpagina's. Er kunnen dus geen krabbels of status updates meer worden geplaatst of foto's en blogs gedeeld worden. Actieve hive gamers kunnen vanaf 2 december blijven inloggen met hun Hives account. Zodoende blijft de spelstatus, je voortgang en credits behouden. Meer hierover kun je lezen op de site van Hives, waarvan ik de link onderaan in de show notes heb opgenomen. Deze show notes vind je op www.reputatiecoaching.nl Facebook kondigde eerder deze week een nieuwe like-button aan. De welbekende button met de duim omhoog is nu vervangen. Afgelopen woensdag presenteerde Facebook haar nieuwe like- en share-buttons. Deze werden aangekondigd in een post op het developersblog van Facebook. In deze aankondiging zei de schrijver van de blogpost Ray C. Hay er onder andere het volgende over. Today we een introducing a new design for both like and share to help people share more great content across the web. We are already seeing a favorable increase in likes and shares with the new design and we'll be rolling these buttons out to everyone in the coming weeks. If you are currently using the old like button, you will be automatically upgraded to the new design as part of our rollout. In de show notes vind je diverse afbeeldingen van de nieuwe like en share buttons van Facebook. Terwijl Facebook dit met aardig wat TamTam aankondigde, veranderde Google Plus ook haar share button. Maar dan in alle stilte. Paul Lindner van Google post het volgende bericht. Hi widget lovers. You may have noticed a new look for the plus one and plus share buttons that are consistent with the follow and batch widgets. We hope you like them. You'll also notice that they scale up beautifully. All of our buttons are now using SVG to render the iconography and a Roboto font for text. There's even some SMIL animations hiding in there too. All of this is perfect for your new high DPI laptop, tablet or phone. Please let us know if they are working for you and if you are having any suggestions. Thanks for using Google Plus widgets. Results may vary on IE8 and Gingerbread browsers. In de show notes heb ik natuurlijk ook de nieuwe Google Plus buttons opgenomen zodat je die kunt bekijken. Nu ik het toch over Google Plus heb. YouTube en Google Plus zijn voor een deel samengevoegd. YouTube wil namelijk de mogelijkheid tot anoniem reageren en spammen op video's uitbannen. Om de mensen die reageren op video's te forceren uit de anonimiteit te komen worden reacties van mensen uit je kringen boven andere reacties getoond. Je kunt nog wel anoniem reageren, maar YouTube belooft je het volgende. Belangrijke en relevante reacties komen bovenaan. Je ziet reacties van de maker van de video, populaire mensen en mensen uit je kringen bovenaan. Het is ook nog mogelijk de meest recente reacties te bekijken. Als tweede start de conversatie publiekelijk of privé. Bij het aangeven van een conversatie over een video kun je ervoor kiezen dat die door iedereen wordt gezien, alleen door mensen in je kringen of alleen door de maker van de video. En als derde, gemakkelijk reacties modereren. Als je ook video's op of in je kanaal post, dan krijg je nieuwe tools om reacties te beoordelen voor ze worden gepost. Ook kun je reacties met bepaalde woorden weigeren of automatisch reacties van bepaalde fans laten goedkeuren. Eerder deze week kondigde YouTube aan dat je van deze nieuwe features gebruik kunt maken als je je Google Plus profiel of pagina met je YouTube account hebt gekoppeld. De eerste video van Matt Kutz van vandaag gaat over schema.org in relatie tot video's. Schema.org is een manier om je websitecontent aan te geven waar het over gaat. Daarmee geef je zoekmachines dus meer informatie over in dit geval bijvoorbeeld video's. Maar ook Google Authorship is een vorm van markup. In de video wordt de vraag aan Matt Cuts gesteld of Google het aanraadt om Schema.org markup bij video's te gebruiken om zo apart in de Google zoekresultaten te scoren of niet. Samenvat het, zegt Matt Cuts: ja, voeg het alsjeblieft toe, ga het gebruiken. Want hoe meer markup je aan je webcontent toevoegt hoe beter zoekmachines de video kunnen beoordelen op relevantie en de zoekresultaten. Dat is een heel duidelijk antwoord. En toen ik deze video had bekeken, heb ik met zijn signaal dan ook meteen te harte genomen. Voor de nieuwe site van Allround Fotografie die deze week live gaat, heb ik de Video SEO plugin van Joost van der Valk gekocht en geïnstalleerd op de nieuwe site. Die plugin voegt automatisch schema.org markup toe aan alle pagina's die video bevatten. De site is op dit moment nog niet live, maar zodra ik je iets meer kan vertellen over mijn bevindingen, zal ik dat zeker doen. De tweede video gaat over de vraag of een responsive website voordelen heeft... ten opzichte van een meer traditionele M. -punt site... oftewel een aparte, voor mobiel gebruik geoptimaliseerde website met een eigen hostname. Matt legt uit dat beide oplossingen prima zijn... als je maar de webmasterrichtlijnen van Google volgt. Het risico met een aparte mobiele site is dat je mogelijk door verkeerde configuratie... PageRank over zowel de officiële WWW-versie als de M. -punt versie van je site verdeelt. Daardoor kan de overal PageRank afnemen... ...en mogelijk de ranking van je in de zoekresultaten nadelig beïnvloeden. Bij een website die responsief is, loop je dit risico niet. Maar je moet je verder geen zorgen maken of het een beter is dan het ander. Het gaat erom dat je site de content goed aan gebruikers presenteert, snel is enzovoorts. Met deze twee video's kom ik dan weer aan het einde van deze vijftigste podcast. Doordat ik twee vragen beantwoord, kwam ik iets meer toe aan het nieuws van afgelopen week. Er waren op zich wel wat interessante zaken te melden... ...maar die kunnen ook wachten tot volgende week of een andere podcast...